Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die verdacht wordt van het doodsteken van een Albert Heijn-medewerker... dinsdag in Den Haag, vroeg de gemeente dit jaar twee keer om hulp. Maar die hulp kreeg hij niet, omdat hij agressief en intimiderend was. De gemeente waarschuwde toen de politie. De man heeft een lang strafblad in binnen- en buitenland. Hij komt uit Curaçao, daar kreeg hij tbs opgelegd. Het eiland vroeg of Nederland hem kon opnemen in een inrichting. Minister Weerwind onderzoekt nu waarom dat toen niet is. Is gedaan. Er is 200.000 euro opgehaald voor het Vernielde Monument voor Overleden Kankerpatiënten. Het monument in Dronten in Flevoland werd begin deze week vernield. Glasplaten met de namen van duizenden overleden kankerpatiënten erop werden stuk geslagen. Daarom kwam er een inzamelingsactie. Met de 200.000 is het streefbedrag gehaald. Het lijkt erop dat we over zeven jaar niet weer naar de zandbak hoeven voor een WK voetbal. Saudi-Arabië heeft zich namelijk teruggetrokken als kandidaat om het te organiseren, meldt een Spaanse krant. Ze denken dat ze kansloos zijn omdat Spanje, Portugal en Marokko dat WK ook willen organiseren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 Ondertussen bleef hij dus wel gewoon doorwerken. Op het werk wordt er dan... Uh, oh, uh, welke brug, onder welke brug ga je, uh, ga je slapen? <laughs> en, uh, goed, er worden er grapjes over gemaakt. Inmiddels heeft Gregor een studiootje in West gevonden. Amsterdamse hulporganisaties denken dat er nog zo'n 3000 economisch daklozen zijn in de stad. Krijg je nog het weer? Lekker zonnig? Later in de middag wel wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Let's Goedemiddag! Goedemiddag! Goedemiddag! Met het mooie weer? We zijn er weer, hè? Eigenlijk moeten we op het strand zitten, toch? He? Ja, maar ik hoor je niet op de radio. Hoor je mij niet op de radio? Ja, oh. ik hoor mezelf. Altijd natuurlijk, ja. <lacht> en nog steeds? Nee, nee, ik hoor, Ja, toch wel? Eén kant, ja, ik hoor mezelf. Hoor je hem wel? Ja. Oké, okay. dan ligt het aan mij Oh! Hé, hey Roy, met Maya. Hallo. Hey, ik uh, doe je door naar de vork meteen. Ja? Oké. Okay. Doei doei. Even kijken. Okay. Ja, en dan dat. Ja. Goedemiddag, Roy. Zo. Nog Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, ja. uh, even je mond houden, we moeten nog de jingle draaien. Oké. Oh, Welke jingle? <laughs> we hebben geen jingle. Ah. Je nieuwe jingle. 10, 9, 8, 8 7 6. Een koptelefoon doet het niet. Ja, misschien staat hij te zachtjes. Zat hij nu al goed? Ja, dat staat al ja. goed, ja. Oh, oké. Okay. Ja, Marja is er ook. Ik ben er ook. Was, was jij de, Marja, was jij de jingle vandaag? Ik was de jingle. Mooi, wat hebben we weer meegemaakt in Zandvoort? Stel het, Nooeg. snel! papa ba -ba -da, ba -ba -da, ba -ba da bam. Nou, dat is een mooi, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Het, het, het, er is genoeg meegemaakt in Zandvoort. Wat, wat, ik hoop dat die storm nu eindelijk eens even is blijven liggen. Want het is natuurlijk ook wel een beetje negatief voor Zandvoort, dat er allemaal gebeurd is. Ja. En uh, ja, we kunnen wel wezen, er is hoop gebeurd natuurlijk. Maar dat is alweer twee weken geleden. Hè. Ja. En uh, men is er toch wel be mee, uh, mee bezig natuurlijk. Maar vooral landelijk. En dat, dat irriteert mij persoonlijk ook een beetje. Kijk. Uh, ik wil echt de gemeente Zand voor een compliment geven. Want de, uh, na het weekend dat de storm losbarstte, de weekend daarna was er volop politie aanwezig. Was er volop ja. handhaving aanwezig. Zij, zijn alle standpachters bij elkaar geweest en was het helemaal goed. En, en, en, en eigenlijk uh, ja, was het ook gewoon. Denk ik opgelost. Natuurlijk zijn ze er nog. Natuurlijk kan het nog steeds gebeuren. Maar ik denk dat de veiligheidsrisico's nu wel een beetje intact zijn. Ja. En uh, ja, ik denk dat de landelijke media het ook lekker oppompt. Ja. En, uh, en, en, en, en, en meneer Wilders natuurlijk ook. Hij ja. leeft langs uh, in Zandvoort. Komt. Ik vond het gezellig met meneer Wilders. Maar het, uh, ja, het onderwerp had niet gehoeven. Want kijk, ja. we weten allemaal, meneer Wilders, die vindt het leuk om. Uh, om uh, sensatie te schoppen. En dat kan je ook even gezellig doen in ons eigen dorp. Ja. Um, het uh, ja, uh, was wel trouwens, want ik was er live aanwezig. Uh, het was wel uh, druk. Er was heel veel beveiliging uh, rondom, uh, rondom half twaalf. Uh, Gebeurde het allemaal? Uh, toen kwam meneer Wilson van de Zandvoort en uh, we zag hij allemaal net de pakken langslopen. En kwamen ze <laughs> inderdaad bij uh, Boulevard Vervouwstje aan. En, uh, en dan kwam er meteen een helikopter boven Zandvoort uh, cirkelen. En uh, toen, uh, nou, toen was hij gezellig eventjes uh, met de ondernemers aan het praten. En na om een uh, uur was hij daarmee klaar. Precies een uur stond hij boven aan de boulevard gezellig op de foto met de mensen, maar ook in discussie natuurlijk met de mensen. Zoals Islam en van Tasty. Uh, er ging fel op discussies is landelijk op de media te zien geweest. En uh, over natuurlijk, uh, ja, dat uh, met zijn woorden toch mensen ook geschaad worden. En uh, dat hij een uh, mens is, nou, dat vond meneer Wilders zelf ook. Uh, en het ging ook niet om de persoon, maar om het geloof, natuurlijk, wat hij vertelde. Nee. En dat is natuurlijk allemaal ook een kort filmpje te zien bij Sanford is hij. En hij is al meer dan 4000 keer bekeken. Dus. Uh, als u, de, dat u nog even benieuwd bent hoe het eruit heeft gezien op onze mooie Zandvoortse boulevard, dan kunt u naar Zandvoortse site, uh, YouTube pagina gaan en dan komt het helemaal goed. Ja, ja goed hoor. Verder ja. hebben we nog een andere hete discussie in Zandvoort, de asielzoekers. Uh, waar worden die nou geplaatst? Uh, ja, er was even sprake, trouwens, dat, dat ze achter bij jullie kwamen, hè, naast de studio op de parkeerplaats. Ja, klopt, en, ja. Uh, ja. Uh, uh, maar dat was toch een storm in een glas water, want de wij hebben bij de gemeente nagevraagd, en jij ook heeft daar een mooi verslag van geschreven, die staat natuurlijk op onze site, um, ja, dat, uh, dat het eigenlijk wel, uh, dat eigenlijk nog steeds Parkeerplaats Zuid als, uh, ja, uh, op het prioriteitenlijstje staat, en uh, ook op het lijstje. En uh, dat ze, ja, de gemeente eigenlijk wel wil proberen om het daar toch voor elkaar te gaan krijgen. En dat daar ook onderzoeken voor op dit moment plaatsvinden. Uh, en ja, als je dan toch gaat kijken naar het andere lijstje. En dat lijstje zit ook te vinden op onze website. Staan er wel meerdere plekken op. En uh, zelfs ook bij de Botaan en, en in Noord toch nog wel. Um, ja, en, en ook nog een andere plekken, parkeerplaats uit. Uh, is, is toch dat uh, ja, overgangspad... Toch de, de beste plek voor de gemeente. Ja, en, maar eigenlijk toch niet voor de buurtbewoners en natuurlijk ook niet voor de natuur. Dus we gaan het allemaal meemaken. En uh, ze gaan de komende tijd er nog volop uh, over discussiëren in de raad. En uh, ja, de raad moet toch uh, gaan beslissen of ze dat wel willen. Maar tot nu toe lijkt het erop dat ze uh, dat de raad niet meekrijgen. Maar we gaan het allemaal meemaken. Weet je toevallig of de, uh, onze regering al een besluit heeft genomen? Uh, nee, die is ook nog niet genomen. Dus, okay, nee. Kijk, uh, we zijn eigenlijk, uh, dat is ook weer eigenlijk een persoonlijke mening, we zijn aan het discussiëren voordat het echt besloten is. Ja. En natuurlijk moeten we wel voorwerk uh, doen, maar ik denk dat iedereen heel bang is gemaakt terwijl het helemaal nog niet er doorheen is. Nee, kijk, nee. Uh, kijk, stel het kabinet valt, dan uh, ja. hebben we nog steeds een probleem, want dan krijg je het nog steeds er niet doorheen, want dan uh, moet het een noodwet gaan worden. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ja, zeker. Ja. En jullie houden de vinger aan de pols, hè? Zeker, zeker, zeker. zeker. Ja. Nou, wat ook even leuk was, Ellen uh, Clark was natuurlijk vorige week vrijdag uh, ja. in Zandvoort. Uh, daar zijn wij natuurlijk bij geweest, het dus stelde ik altijd weer erheen zou gaan. En um, net bij de opening van de huis in de duinen. Ja. Heel mooie pand geworden, heel mooie woonkamer geworden. Door diverse sponsors, hè, dat is dat gesponsord. Er werden ook diverse toespraken gehouden, ook door zijn wethouder. En... Um, ja, en Alan Clark uh, ging het met zijn vader uh, muzikaal openen. Wat natuurlijk een fantastisch uh, happening was voor de ouderen, maar ook voor de bezoekers. En het was een gezellig zonnige middag. En uh, daar hebben we ook een reportage van gemaakt op zandvatesside.nl. Of op onze Facebookpagina, natuurlijk. Ja, Verder okay. ja. um, hebben we. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd, want ik ben op het strand op dit moment aan het werken. <laughs> um, even tussendoor, tijd voor jullie maken. Ja, uh, ja, ja, ja verder heb je natuurlijk uh, genoeg te doen natuurlijk uh, ook uh, komend weekend in Zandvoort. We hebben een heel mooie evenementenkalender. Er staan wel weer een paar leuke evenementen op. Uh, Mocht u uh, denken van er uh, is hard geluid uh, in Zandvoort te horen, ja dat klopt het weekend want er is natuurlijk een groot festival bezig bij Bernies uh, tot aan zondag uh. en uh, daar uh, komen heel veel bezoekers op af. Okay. En als je langs de Boulevard rijdt is het ook helemaal afgesloten de parkeerplaatsen. En, maar het is wel even de moeite waard om te kijken op, het uh, in ieder geval, uh, op de boulevard, ja, want de je kan wel wat zien, zien. Uh, wat want het podium ziet er wel fantastisch ja. uit. Het lijkt net, uh, ja, het lijkt net uh, hoe heet het, uh, Dutch Valley of uh, ja. zo'n groot festival. <laughs> dus, uh, en is het dit weekend ook de DCM? Uh, dit zie ik dus ook op DTM ja inderdaad dus ja, uh, ik vond dat het we ook ja, ja. en uh, ja deze weerman uh, schat dat het 31 graden zonder gaat worden dus het zal wel heel druk worden dus het wordt echt veel fielen ja we komen er niet in en uit nee, uh, nee inderdaad dus, uh, en uh, nou ja wie weet uh, geloof ik rijden de treinen ook weer niet vanaf Amsterdam dus het, uh, het wordt weer wat Hé, hey, hoe bedoel je? Rijden de treinen niet van Amsterdam? Nee, dit weekend uh, rijden de treinen weer niet van Amsterdam naar Haarlem. Jawel. Dus, uh, nee. nee, nee, nee. Nou ja, ik heb vanmorgen nog gekeken op ns.nl. Ik moet naar Amsterdam straks. Da dan, ja, straks wel. Dan, ja, straks wel, maar niet vanmorgen. Morgen, morgen nee, ook niet. Morgen. Nee, zaterdag niet. Nee, nee. nee zaterdag is zondag niet. Jezus, maar. oh sorry. <lacht> <lacht> <lacht> wel objectief blijven, hè. <lacht> <lacht> ik sprak maar Ja. <lacht> Goed dat je zegt, dan moeten we ook weer gaan plannen. Dan gaan we weer met het busje, ja. wel ja, weer met ja. de busje, en dan oh, in, de file. Oh, ja, in de, file. <laughs> de file. ja, ja. Het is allemaal wat. Ja. Nou ja, nu het is we zijn het bezig ja. met de spoorweg goed te maken. Dus ja. dat is ook belangrijk, dat er ja. geen ongelukken gebeuren. Dus, uh, ja. ja, en voor de maar weer... Nou, hartstikke bedankt. Weer wel. En dat ja. is weer ook gebeurd. En allemaal terug te vinden op sams.nl. En, en uh, de minister van Justitie is langs oh, geweest. Ben ik niet vergeten, ja. Inderdaad, die is ook nog langs geweest. En had hij nog iets bijzonders? Nou, weet je wat, het, uh, wat een beetje teleurstellend is? De Zandvoortse media is geen eens uitgenodigd voor dit, heb, voor de, dit bezoek. Okay. En dat was wel even teleurstellend. Ik zag dat ja. er allemaal landelijke media aanwezig was. En, uh, en ook, uh, ook een betalende fotograaf. Ja. Dus die zijn foto's verkoopt. Ja. En ik ben een beetje teleurgesteld dat we uh, onze gemeente... Uh, ja, uh, toch ja. onze uh, lokale media niet op de hoogte heeft gesteld. Ja. En uh, ja, ik eens. hoop ook dat ze dit horen. Want uh, ja, hou ons allemaal even op de hoogte, heb ik zoiets. Ja, ja goed. Ja. Helemaal met je eens. Ik sta helemaal ja. achter je. Ja. Oké, okay, ja, bedankt. Roy, bedankt. Wij, gaan, uh, wij zijn er volgende week nog. En dan hebben we besloten om even een maandje uh, met vakantie te gaan. Oh, wat een heerlijke rust zou ik hebben op vrijdag. <laughs> <Nee. laughs> hey, dan spreek ik jullie volgende week weer. Is Teller. goed, hey. Tot volgende week. Okay, Tot ziens. Doei, doei. Hoi, hoi. doei. Hoi. Wij gaan verder met Streets of London van de Ralph McTal. Dat is er eentje uit mijn jeugd. Ja. Ja, die kon ik echt letterlijk meezingen. Ik vond dit zo, dit zo mooi. Ik hoor het piep op uh, dit dingetje. Oh, hoi Ja. Daar gaan we niet En nog steeds? Oh, die. Ja, heel ja? goed. Nou, ja. niet meer? Nou, niet meer, ja. En, uh, goh, oh, oh, hebben we ook weer gehad. <laughs> Nieuwe jingle. <laughs> hebben Nieuwe we ook jingle. weer gehad. Piep, piep. <laughs> <laughs> uh, uh, Streets of London van Ralph McTall.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 de reunie van de Nederlandse progressieve power metal band Allergy... ...dat al sinds 1986 bestaat. Acht albums hebben uitgebracht en sinds 2002 met pauze waren. Nu rijdt 20 jaar later, op 1 april, kondigde de band een reunie aan. En zijn frontman Ian Perry, bekend van Emmerhead, van de Consortium Project... ...en zijn solo carrière, samen met Allergy... Of ja. ja. mij heb je de verkeerde. De verkeerde jingle. Ik <laughs> heb nog een promo 2022, dus. Ja. <laughs> nou, we hadden dus alle twee de verkeerde jingle bij ons. <laughs> een vrouw achter de knoppen en het oh, radioprogramma gaat naar de. <laughs> <laughs> nou, nou, Ik dat een krijg. goed Ga naar huis. Oké. Maar je hebt hem niet mee dus. Ah. Oh, ja. Dat is wel weer jammer. Ik heb hem zes keer opgestuurd. Ach, ja. nou ligt het, het ligt het ligt ja. toch inderdaad het ligt aan mij. Ik, ja. ik be, geef het helemaal toe. Sorry, ja. sorry, sorry, sorry. Maar, maar ja, Maar ja. nou, We doen het overnieuw. Play it loud. Aanstaande maandag van 9 tot 11 uur. Met dit keer... Nieuwe, of, uh, uh, Ja, ja, ja. Hup, hup. <laughs> Overnieuw. Jingle, even opnieuw. Nee. <laughs> Play it Loud, Aansnaar de maandag van 9 tot 11 met onder meer. Uh, Hardrock met uh, lekkere gitariffs. Dus metal, muziek, uh, door, ook door de gasten uh, verzocht, zeg maar. Uh, met de lekkerste, strakste en vetste gitaariffs uh, ooit gemaakt. Uh, ik heb een aantal uh, verzoekjes gekregen van mensen. Ik uh, wilde bij deze uitzending dus uh, ja, meer uh, de aandacht op de luisteraar vestigen en die konden dan uh, vorige week uh, hun uh, favoriete plaat indienen dat uh, de lekkerste gitaar heeft te bevatten. Oh. Dus, uh, oh. Volgende week wordt het uh, ja. lekker strak uh, gitaren dus. Nou, <laughs> mooi! Ja, dat wordt een leuke uitzending dat en uh, uit, dat ga ik inderdaad. in de toekomst eens dus vaker doen met uh, verschillende thema's die uh, gaan wisselen. Ik heb op 10 juli uh, ook weer zo'n uitzending gepland staan en daar kunnen mensen hun verzoekjes indienen, vanaf nu al trouwens. Uh, voor hun lekkerste plaat waar zij op los kunnen gaan. Dus het kan uh, ja, okay. zijn dat ze uh, uh, lekker op kunnen dansen of uh, kunnen sporten. Of eventueel wel eens tijdens concerten uh, los kunnen gaan. Okay. In de mosh pit of uh, gewoon headbanger of wat dan ook. Het kan van alles zijn. Dus uh, ja... Uh, kan je nog een keer wel. zeggen waar ze dat kunnen aanvragen? Ja, op de website, of de, de Facebookpagina van Play It Loud Dus dat geschreven, at uh, ZFM Zandvoort. Uh, en dat kan ook uh, in de speciale groep die ik hiervoor aangemaakt heb. Daar kun je je gewoon voor aanmelden. En uh, dan kun je daar uh, je verzoekjes indienen onder uh, de post die ik geplaatst heb. Okay, uh, ja. Met die vraag daarin uiteraard. Ah, dus dus uh, gewoon zoek op play it loud op Facebook en je komt er wel. Ja, als je ja. play it loud in toets, dan vind je me wel. Ja. Dus, uh, Volgens mij heb ik hem al gedeeld op onze site ja, ook. Dus ik zag op... het inderdaad. Super, hartstikke bedankt daarvoor. Ja. En, uh, nou, ik hoop dat er uh, verzoekjes gaan binnenkomen. Voor uh, komende maandag heb ik al een aantal gekregen. Het was niet zoveel als ik hoopte, maar uh, moet natuurlijk nog een beetje bekendheid krijgen, denk ik. En, uh, Zeker, Dus ja. Uh, ja, mocht je dus uh, een favoriete plaat hebben, uh, aarzel niet en stuur hem lekker in. En ik ga hem gegarandeerd voor je draaien. Uh, jij vraagt, ik draai, is mijn motto. <laughs> dus uh, nou, dat wordt een leuke uitzending. En uh, ik heb er heel veel zin in. En ik ga ook uh, contact opnemen met, uh, met een van de um, mensen die een nummer heeft aangevraagd. Uh, dus ja, geef ook aan uh, waarom je voor dat nummer kiest. En of je bereid bent om gebeld te willen worden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, zeker. En dan uh, bel ik uh, diegene op. En, uh, ja. Nou, ziet er ja, allemaal weer nou, goed en nou, hoort er allemaal weer goed. Dus. Uh, ja. We gaan weer ja. luisteren. Hey, hartstikke ja. bedankt. Hartstikke graag gedaan. En, uh, Ook voor bedankt. jou, volgende week is uh, nog een uitzending... en daarna gaan we een maandje op vakantie. Ik had uh, zoiets begrepen, ja, okay. ik hoorde het al. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Lekker okay. hoor. Ja. Nou. Bedankt, ja. en dan uh, ja. horen we je volgende week weer. Yes, zeker. Graag gedaan. Okay. En tot volgende week. Tot nou, volgende ja, week. Marcel, Succes. Tot volgende week. Hoi hoi. hoi, hoi. Volgende week, hoi, hoi. Nou, dat was Marcel. En dan uh, heb ik nu... Oh, just as Dummies. Met mmmm. Zo heet die nummer. Jongen. <laughs> yeah. ik Right, white. Right. He said that it was from when the Kazakhs smashed the soul Is bezig met uh, de Eendanks vliegen. En dit was Air Supply met All, uh, All Out of Love. Wat oh, een mooi nummer, ja. En die 40 yes. die Ralph in en na, ah, het of London, ja. ja Komt allemaal is... weer een beetje terug, hè? Ja. ja. ja. Maar weet je wat, uh, Marcel had het net over een, een nummer waar je lekker mee kan sporten. Wat ik vroeger altijd met ja? fietsen op mijn hoofd zette, is It Black van de Rolling Stones. Ah. Dat is zo lekker om op te fietsen. Ja, maar dat duurt maar een minuutje. Hè. Daarna begint die ja, make uh, weer te kwelen. <laughs> en dat is geen straf, hoor, bij dat nummer. Nee, nee dus, dat is waar. Nee. Ja, dat is een mooi nummer, vooral als intro. Als ja. die drums beginnen. Oh, Verschrikkelijk mooi. Ja, heel mooi nummer. Ja, ja. Maar uh, jij bent uh, naar een heel mooi concert Nee, piezer. eerst het anders. Eerst het anders. Eerst onze oh, vaste rubrieken. Goedemorgen, uh, oh. Zand, voor morgenochtend. Uh, daar het, uh, wat daar besproken gaat worden. Ten eerste, het is uh, vanuit uh, het Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. Ja. Uh, daar, gaan we, uh, daar gaat de Goedemorgen stand uh, Volgens mij de komende tijd, hier staat het nieuwe thuishond. maar volgens mij gaan we daar niet jarenlang zitten, uh, uitzenden. Dus Rabbel Café uh, in de Blauwe Tram. Publiek is welkom. Nou, mooi. En wat is er allemaal in... Eerste item is uh, Marcel Buscher natuurlijk over Rabbel Racecafé. Café. Hè, ja. Hoe het allemaal zo gekomen is en dat soort zaken. Dan uh, over de bibliotheek. klaartje Koster over het Digitaal Sterk Centrum. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Dan krijgen we muziek. Een troupe oh, ja. door. Oh ja, Martinez. Ken je die? Ja, ja, ja, ik ben een paar keer naar een concert van hem in de, co <coughs> in de krocht geweest. Over Eén oh. uh, keer over... Uh, Latijns-Amerikaanse muziek en één keer uh, over Flamengo. Oh, wat leuk. hè. Ja. Is ja. het ook een zandvoorter dan? Hij woont tijdelijk in Zandvoort. Oh, oké. Okay. Ja. <coughs> maar hij spreekt al Nederlands. Hij spreekt Nederlands, ja. ja. Ja, want de presentatie is in handen van Ger Lovenman en Hans Botman. Ja. Rasechte zandvoorters. Ja. <laughs> Wil ik niks meer zeggen. Uh, en daarna krijgen we Mirko Gerts van Zee over overlast jongeren. Ik vind toch, ben het met je eens, er wordt er veel aandacht eraan geschonken. Ja, vind ik ook, ja. Ja, maar is het nou overlast voor jongeren of van jongeren? Overlast voor jongeren? Ja. Dus dat zijn het bejaarden die uh, op het trommeltje... <laughs> <laughs> door de straat te lopen. Boem, boem, boem, boem, met onze relators. <laughs> overlast voor jongeren. Stop. <laughs> en als laatste krijgen we wetharde Lars Carré over het beleidsplan duurzaamheid. Oké, okay, nou, nou, mooi. Dus morgen luisteren. Ja. En dan uh, volgende week woensdag ga ik uh, met Vennevem ook weer in de zomerherhaling. En uh, Jan Peter Verstegen ga ik dan uh, uh, herhalen. Dat is een dorpsgenoot die zijn uh, muziekkeuze door de jaren heen uh, gaat toelichten. Hij okay. begint met klassieke en zo, en dan eindigt met uh, de hiphoppers. Dus leuk om te zoeken. Daar wordt al eerder uitgezonden, dus. Volgens mij was het vorig jaar augustus. Maar we kunnen weer luisteren, dus veel plezier. En luisteren volgende week woensdag van 8 tot 10 uur s avonds. Mooi. Muziek. Ja, en dan heb ik Eve of Destruction van uh, Barry McQuarrie. McQuarrie, ja. Ah, oké. Okay. Ja,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 Zo'n troep! Dat was ja. uh, Katie Ryan met De Oké, okay. ja. Dus, uh, en nou, uh, mag je wel vertellen over de Ja, ik ben bij de Hoe geweest. Ik ben uh, afgelopen weekend een paar dagen in uh, Berlijn geweest. Met name om uh, op dinsdagavond uh, naar de Hoe te gaan. De die ook weer sinds 13 of sinds een lange tijd weer in het optreden is. Dus. Maar het was erg. Het was een van de mooiste shows die ik mooie make mogen maken. Ten eerste, de locatie was erg mooi. Het was in de Baltboenen. En dat is aan de rand van Berlijn. Eh, toch wel midden in het bos. Een soort capreren. Ook een openlucht eh, theater eigenlijk. En eh, erg mooi. 22.000 mensen. Heel gezellig. De Duitse kroonligheid natuurlijk. Dus eh, geen last van jongeren. Dat is erg mooi. Dus ook de akoestiek was erg goed. En natuurlijk dan de hoe. Ze hadden ook een orkest meegenomen. Dus uh, ze konden ook heel goed uh, Tommy een beetje uh, live spelen. En Quadrofonia. En uh, we hebben op Facebook heb ik een uh, compilatie. Een soort samenvatting. Ja. Een uh, impressie gegeven van dat optreden. Ja. En echt zonder meer. Berlijn is een leuke stad. En hoe is verschrikkelijk mooie muziek. En hopelijk kunnen we nu een nummertje draaien van de Hoers. Ja, we kunnen een nummertje draaien. Maar Ach, wil je weten hoe ben je er naartoe gegaan? Met de trein. Met ja, Hoi. Was het een ja heenreis was ook weer een beetje lastig Want er reden geen uh, treinen tussen Haarlem en uh, Amsterdam. Sloterdijk, ja. Sloterdijk. Ja. Dus dan moest ik ook met de bus Dat viel allemaal wel mee Maar ik hoorde net dat uh, aan het weekend ook geen treinen rijden van Zandvoort naar, naar Haarlem, Haarlem. Ja. Wel van Haarlem naar Amsterdam, maar niet van Zandvoort naar Haarlem en andersom Dan moet je gewoon met de bus ja. Dus, uh, dus ja, op mooi. zich maar wat te doen, ja en terug, ja, maar de trein is prettig hoor. Ja, het duurt zeven uur. Maar je kan lekker zitten. Gewoon lekker zitten en huppakee, ja. Ja, ja nou, perfect. Ik had ook het idee om met de nachttrein naar Praag te gaan. Maar ja, dat duurt ook twaalf uur. Ja. En met het vliegtuig maar anderhalf uur. Ja, dan moet je wel twee uur ja, ja. van tevoren aanwezig zijn en zo. Dus ja, en het is een beetje wat meer je Milieubewuster is het wel met de trein, hè? Ook al doe je er iets langer over. Ja, iets. Bijna drie keer zo lang, hè? Ja, maar ja, goed, uh, je krijgt er wel wat voor. Je ja. doet wel tjoek tjoek tjoek Wat gaan we draaien van de hoe? We gaan uh, Pinball Wizard natuurlijk draaien. Oh, ja, die hebben ze ook gespeeld, ja. Ja? Ja, ja zeker. En uh, ik dacht daarna, we oh, zitten toch vlak voor het nieuws. Het is wel geen één de hoe, maar ja, you nee. never know. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, uh, don't get fooled again. Oké, oh, okay. twee mooie nummers. Ja. Twee hele mooie nummers. Ja. Dus, uh, Die vandaar. ze allebei gespeeld hebben. Dus vandaag. Ja, ja, mooi zo. Dat dacht ik wel. Ja. Want het zijn wel bekende nummers. <laughs> We beginnen met Pinball Wizard. Dit was uh, Don't get, uh, won't get Fooled Again. Ja, nog even terugkomen op de hoe. Uh, want het, het was er ook wel... Uh, er zijn natuurlijk al wat oudere mannen die daar optreden. Maar de nieuwe generatie, die komt er toch wel aan. Want bijvoorbeeld de drummer was uh, Zach Starsky. En dat is de zoon van Ringo Stars, zoals ieder wel weet natuurlijk. En het leuke is, die, uh, uh, de Beatles en de hoe hebben natuurlijk best wel veel uh, samen opgetrokken. Ja. En toen ontzak uh, is geboren in 1965. En toen uh, in zijn jeugd heeft hij al heel veel met uh, de eerdere drummer van uh, de Hoe samengespeeld. Keith, Keith Moon. Keith Moon. Ja. En als, je, als ik hem zo zag inderdaad afgelopen dinsdagavond, nou, het is ongelooflijk. Het lijkt alsof er een tweede Keith Moon zit. Ongelooflijk enthousiast met. Uh, hij is een heel andere drummer dan zijn vader. Hij, is, hij gaat er helemaal wild aan toe. Het is ongelooflijk. Ah, okay. Ja. Ja. Dat is mooi. En als tweede was uh, de, de zoon van Pete Townsend. Die was er ook. Zoon die was een gitarist. Wat, wat leuk dat nu die hele andere generatie van ja, zonen... van ja. de kinderen ja. van. Ja, ja. ja want uh, 65, dus, uh, uh, die zak die is ook al 65. of 56. Dus het gaat allemaal ja. wel hard. Ja. Maar het is leuk inderdaad dat die nieuwe generatie... toch uh, een beetje overneemt en kopieert van die oude... Of die ouwe knarren, ja, dat vind ik een mooi woord. Die ja. ouwe knarren. Dus het was leuk om te zien. en uh, ja, Ik was onder de indruk van uh, Saksdarsky. Het was zijn drumwerk. Dat, is echt, ja, dat kan je ook een beetje zien op die impressie. Dus af en toe heb ik hem toch wel ja, wat te dichtbij ja, ja, Die gele, die is ja. in zijn gele pakje inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. ik ja. heb ja. hem gezien. <laughs> dat is leuk, ja. Dat is, uh, ja. Nou, alweer bijna nieuws en uh, ja, muziek. Ja, nog, uh, nog één minuut. En dan... Uh, nou, nog een stukje de hoe? Nog een stukje de hoe? Ja. Nou, dan beginnen we ergens halverwege de. Eh, uh, get Fold Again uh, nog een keertje. Ja, vind ik ook aan het eind. Ja, dat is een mooi einde. Ja? Ja. ja. ja. Doen we dat? Tot zo. Oké, okay, tot zo.